Remons Remen. A58 in Zeeland is een achtervolging geëindigd met een schietpartij tussen de politie en gewapende mannen in een auto. De drie mannen in de auto zijn bij de schietpartij gewond geraakt en daarna aangehouden. Een nationaal arrestatieteam achtervolgde de auto op de A58. Die is nu voor onderzoek in beide richtingen afgesloten tussen de afritten Rilland en Ierseke. Dat zal tot zeker 12 uur vanmiddag duren. Later op de dag maakt de politie meer bekend over de zaak.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 Het wetenschappelijk bureau van het CDA pleit voor een systeem waarbij elke automobilist betaalt voor de gereden kilometers. Het bezit van een auto wordt goedkoper, het rijden wordt belast. Jaarlijks wordt de kilometerstand genoteerd, waarna wordt afgerekend. Tolpoortjes of kastjes in de auto zijn dan niet nodig als het aan het CDA ligt.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 Tennis de Maria Sharapova heeft de halve finales bereikt van de Australian Open. De als vierde geplaatste Russin won in twee sets van haar landnootier Katarina Makarov. Sharapova neemt het in de halve finale op tegen de als tweede geplaatste Tsjechische Petra Kvitova. En dan het weer in het westen wat lichte regen, mogelijk voorafgegaan door natte sneeuw. In het oosten blijft het nog droog, vanmiddag kan overal wat lichte regen vallen. en De maxima liggen vanmiddag rond een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door ongelukken is het wat drukker dan gebruikelijk op woensdag. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam is dicht bij Diemen. Dat komt door een ongeluk met 10 personenauto's. Tussen Gooi meer en Diemen staat inmiddels 11 kilometer file. Het verkeer staat daar ook stil. Op de A6 Lelystad Muiden, verknoop Muidenberg, 8 kilometer. Verkeer richting Amsterdam kan meter omrijden via Utrecht. Op de A8 richting Amsterdam staat verknopend het Koenplein, 5 kilometer. Op de A9 Alkmaar Amstelveen, verknoop het Raasdorp, 7 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. De A12 Den Haag, Utrecht voor Nieuwebrug 5. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht bij Rotterdam Centrum. Staat 3 kilometer file. De A27 Almere Utrecht voor Beeldhoven 9. A28 Zwolle richting Utrecht voor Leusten 5 kilometer. Tot zover de verkeersdienst.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 Você me mata, ai, seu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 Eu te pego, delícia, delícia, oh, me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai se eu te pego, hein? I hate Or it'll tear you apart at the end of Christmas Day When there's nothing left to say The years go by so fast Let's hope the next beats the land So tell everyone at this hope stay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 Take a chance, it might not come around But it's maybe coming dat het te laat is in